D66 wil dat het sociaal akkoord wordt opengebroken. Fractieleider Pechtold zei in het tv-programma Knevelen van den Brink... dat onderdelen van dit akkoord een hervorming van de arbeidsmarkt... veel te veel vertragen. Hij doelde op de versoepeling van het ontslagrecht... en verkorting van de WW-duur. Doordat die langer op zich laten wachten... worden geen banen gecreëerd, maar juist vernietigd, stelt Pechtold. In het centrum van Hannover is een vliegtuigbom... uit de Tweede Wereldoorlog onschadelijk gemaakt. Zijn veilig kwam vannacht rond 4 uur. De Amerikaanse bom werd gisterochtend ontdekt door bouwvakkers. Het centrum van Hannover werd daarop ontruimd. Zo'n 9000 mensen moesten gisteren hun huis uit. Alle journalisten in China moeten terug naar school. Ze krijgen een opfriscursus Marxisme. Dat is volgens de communistische partij nodig... om de ideologische eenheid te vergroten. Meer dan 300.000 verslaggevers, programmamakers en redacteuren... moeten minimaal twee dagen weer de schoolbanken in organisatoren van de cursus Marxisme zeggen dat de media zijn veranderd. Chinese journalisten zijn jonger en hun verslagen zijn ideologisch en politiek minder betrouwbaar, zo zeggen ze. Roger Federer is door naar de tweede ronde van het US Open. De Zwitser versloeg in New York de Sloveen Zemlja. Novak Djokovic won eenvoudig van Ricardas Berankis uit Litouwen. En ook de Duitse Tommy Haas en de Tsjech Thomas Berdig zijn door naar de tweede ronde. De Nederlander Timo de Bakker is in de eerste ronde uitgeschakeld. Het weer wisselend bewolkt, misschien wat nevel of een mistbank. Overdag opnieuw geregeld zon. Er ontstaan ook wat stapelwolken. Dan wordt het ongeveer 23 graden. Dit was het NOS-journaal. Het NOS Radio 1-journaal. Lara Rensen. En het is woensdag 28 augustus. Goedemorgen. Amerikaanse plannen om in te grijpen in Syrië nemen steeds concretere vormen aan. Het laatste nieuws daarover krijgt u van correspondent Wessel de Jong vanuit Washington. We hebben contact met Syrië. Daar is verslaggever Lex Runderkamp. Met professor internationale betrekkingen Bert-Jan Verbeek praten we over alle diplomatieke bewegingen. En met oud-luchtmachtgeneraal Steve Netto over kruisraketten. En de ontwikkelingen rond uh, Syrië hebben ook invloed op de viering van het 100-jarig bestaan van het Vredespaleis. Joris van der Kerkhoff is in de. Den Haag bij de officiële ontvangst. Piloten klagen al langer over giftige stof in de cockpits. Eén van hen dacht de KLM nu voor de rechter. We volgen natuurlijk de tennissers op het US Open. En een reusachtig aardvarken zorgt straks voor verkeersoverlast. En we hebben ook muziek. Daft Punk.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 Over zes uur luistert naar het NOS Radio 1-journaal. We gaan u bijpraten over het nieuws van de afgelopen uren. De westerse wereld lijkt af te koersen op een oorlog met Syrië. Amerikanen zijn er klaar voor, want voor hen lijkt nog maar weinig twijfel te bestaan... over wie achter de aanslag met chemische wapens in een buitenwijk van Damascus zit. Er is no doubt who is responsible for this heinous use of chemical weapons in Syrië. The Syrian regime... Dus de vice-president van de Verenigde Staten, Joe Biden... volgens Biden moet het Syrische regime gestraft worden... voor het doden van onschuldige burgers. De president geluidt, en ik geloof. dat die die chemische wepens gebruiken... tegen defenselijke mannen, vrouwen en kinderen... moeten en moeten worden gehouden. Eerder meldde de woordvoerder van het Witte Huis dat de Verenigde Staten het regime van Assad niet omver willen werpen, maar dat er wel een duidelijke reactie moet komen op het gebruik van chemische wapens. Het is norm. niet alleen een incident dat Syria of de regio is een violation that to the whole world. Staat nog niet definitief vast of er ook echt gifgas is gebruikt. Een commissie van de VN onderzoekt de gifgasaanval. Maar het ziet er naar uit dat er niet wordt gewacht op dat rapport. D66 wil het sociaal akkoord openbreken. Fractieleider Pechtold zei bij Knevelen van den Brink... dat onderdelen van dit akkoord een hervorming van de arbeidsmarkt... veel te veel vertragen. Je ziet dat nog een jaar later het tempo eruit is, de ambitie eruit is... en dat we van akkoordje naar akkoordje... Hobbelen. hobbelen. En uh, ik ben het dus niet met de premier eens... dat dat nou de democratische vernieuwing is waar Nederland door uh, uit de crisis komt. Het sociaal akkoord leidde ertoe dat bezuinigingen van tafel gingen... en de nullijn voor het onderwijs en de zorg niet doorgaat. Ook wordt versoepeling van het ontslagrecht en verkorting van de WW duur vertraagd. En daardoor worden geen banen gecreëerd, maar juist vernietigd, stelt Pechtold. Dat is het sociaal akkoord. Dat moet van tafel? Ja, maar dat, dat zal opengebroken worden. U zegt worden. als het sociaal akkoord niet van tafel gaat, doe ik niet mee? Nou kijk, het sociaal akkoord, daar wordt niet op gestemd... maar de onderdelen daarvan, vernietigen banen...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 Drugscriminelen gaan steeds agressiever te werk in de Rotterdamse haven. Zo proberen ze met kamikaze-acties drugs uit containers te halen. Dat zeggen haven- en vakbondsmedewerkers tegen RTV Rijnmond. Nou ja, er zijn uh, mensen met auto's door slagbomen heen gereden. Uh, Achtervolgingen op de A15. Ik weet dat er een keer bij Uniport is een keer een knoppartij geweest was, 'nachts. Toen mensen door het hek probeerden te kruipen. Ja, en het is uh, zometeen wacht natuurlijk op, uh, op schieten. En wat uh, weet ik nu al allemaal nog meer? Volgens de vakbond zijn bedrijven erg laks met het beschermen van hun personeel. En de bond is daar boos over. Ja, ik ben al maanden ben ik daar zielend over. Een briefje uitdelen waarin staat dat als je op een kraan zit... en er is wat aan de hand op de grond, dat je beter op je kraan kan blijven zitten... dan op je straddercarrier. Dat is allemaal hartstikke leuk en aardig. Maar dat is natuurlijk niet de oplossing. En de verplichtende werkgever gaat veel verder dan dat. Het Openbaar Ministerie zegt dat er met het bedrijfsleven wordt samengewerkt... om de drugsmokkel in de haven tegen te gaan. Eerste blik in de kranten leert dat veel, veel Syrië is. Natuurlijk op de voorpagina's Volkskrant. Heeft de kop mogelijk al snel aanval op Syrië daarboven. Tegen het avondrood het silhouet. Het zwarte silhouet van een steltbommenwerper. Waar zo'n 10, 15 mensen aan het werk zijn. Het is trouwens wel een foto uit mei 2012. Nou Dat geldt uh, misschien ook wel voor de foto in het Algemeen Dagblad. Dat wil zeggen dat het een wat oudere foto is. Um, we zien daar een jong meisje in een jurkje. Van Katoen met streepjes, roze prachtig en een leuke roze tasje. En haar moeder probeert haar een uh, gasmasker voor te doen. Gezin uit Israël bereidt zich voor op een eventuele oorlog in buurland Syrië... door de uitgedeelde gasmaskers te passen. Wereldwacht in spanning op oorlog is de kop bij die foto in het Algemeen Dagblad. Voorop trouwfoto van uh, Chuck Hagel, minister van Defensie van de Verenigde Staten. We are ready to go, zegt hij. Doel is straf voor gifgas, niet het einde van Assad. is de kop in trouw kabinet sluit akkoord met beleggers. Pensioenfondsen stappen in hypotheekinstituut. In het katshuisoverleg over een nationaal hypotheekinstituut, het NHI, hebben vertegenwoordigers van het kabinet pensioenfondsen en verzekeraars gisteren zeer grote stappen gezet. Dat schrijft het FD vanochtend. In de twee uur durende beraad hebben de pensioenfondsen toegezegd te gaan deelnemen in dat op te richten NHI. Telegraaf heeft het op de voorpagina Amsterdams nieuws. Want de Amsterdamse politie krijgt hulp tegen bendes, eh, kop de krant. Roemeense agenten jagen op zakkenrollers. De Amsterdamse politie eh, gaat dus eh, hulp krijgen uit Roemenië. Eh, volgens de burgemeester van de Laan, althans, zowel minister opstelt... ...van Veiligheid en Justitie. Als de Roemeense autoriteiten hebben, eh, zijn dat overeengekomen... ...aanbod is gedaan en Nederland heeft het geaccepteerd. Tot slot, nog even aandacht voor de speech, de toespraak. Die iedereen zich herinnert. De droom die ooit uitkomt. We zien een foto op de voorpagina van Trouw. de bovenkant van de voorpagina van Martin Luther King. De krant vraagt zich af waar staan de VS. 50 jaar na de droom van Martin Luther King. Daar gaan wij het ook nog over hebben in het Radio 1 journaal. I still have a dream. It is a dream deeply rooted in the American dream. I have a dream. Thank God Almighty, we are free at I have a dream. Afgelopen jaar is die tekst door heel veel dance producers verwerkt in een dance track. En deze remix hoorde u. We hebben daar meer aandacht voor vanochtend. Zou dadelijk, na half zeven, hoort u een reportage vanuit de Verenigde Staten.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 Earl oh, Crow wilde in 1994 maar één ding. All I wanna do. En ze wilde vast ook kabaal en liefde. Maar niet bij een oud kasteeltje in het Zeeuwse Renesse. Een klassiek, tragisch theaterstuk van Friedrich Schiller. Gisteravond is de opening van het 13e Zeeland Nazomerfestival. Ook de cultuur in deze regio heeft te maken gekregen met bezuinigingen... maar het enthousiasme daar is bepaald niet verminderd. Jeroen Wielaard zag de voorstelling en sprak met de directeur... Henk Schouten en artistiek leider Alings Malams. Die affaire wordt serieus. Dr. Louise komt in discrediet met die Ferdinand. De huis wordt te schande gemaakt. Voordat president Van Walter hierachter komt, zet ik ze zomaar naar huis uit. Forstelijke locatie. Slot Moermond, Renesse. En een fris stuk. Ondanks het feit, Alex Malms, dat het al heel erg oud is van die Friedrich Schiller. Ja, het stuk is van 1783, dus de tijd van de Franse Revolutie. En in die geest is het ook geschreven. Maar het is in Nederland al bijna 40 jaar niet meer opgevoerd. Dus het was hoog tijd om het weer eens van onze stof te halen. Een meisje tot vrouw nemen kan hij niet. Al heeft hij er wellicht al genomen. God Waar je bij staat weet zo'n mooie meneer je dochter te verleiden. Schokken zwanger en maakt zich uit de voeten. Het verhaal van de zoon van een president en het arme burgermeisje blijft universeel. Ja, het is een bekend verhaal, het is een uh, Romeo en Juliet variant die Schiller geschreven heeft. Uh, Shakespeare was ook zijn grote voorbeeld. Een onmogelijke liefde wegens de standenverschillen. En de liefde overwint uiteindelijk alles in de dood. Dus de beroemde liebestoot die Schiller dan weer gehad had van Goethe. De meisje is voor de rest van de leven ondeerd, blijft zitten met haar kind. Of erger nog, krijgt de smaak van het handwerk te bakken... Jij hebt het graag vertaald. Maar waarom niet iets heel totaal nieuws gedaan op deze locatie? Ja, wij doen een combinatie van nieuwe stukken... maar ook van klassiekers. In die zin had ik het gevoel van een, iets toe te voegen aan het repertoire. Of in ieder geval een, een nieuw repertoire stuk te creëren. Elders op Walcheren, Wilhelmina Polder bij Goes... wordt Happy Days gespeeld van Beckett. En dan is er... Komende maandag escorial van grote man uit uh, buurland Vlaanderen, Josse de Pauw, Henk Schouten. Dat is wat er over is en dat is genoeg waar jullie toch één locatie hebben moeten schrappen vanwege de bezuinigingen. Ja, dat klopt. Uh, we hadden vier locatievoorstellingen. En uh, gewoon door de bezuinigingen één laten schrappen. En dat, daarvoor komen we mee dat we met elkaar schaven overheen moesten. En de kwaliteit van die drieën uh, kunnen behouden. De geest is toch wel, we gaan door. En zo reageert ook het publiek? Ja, absoluut. We hebben 10.000 onze kaart verkocht vandaag. Ja, en dat is gewoon een hele goede score. Het publiek blijft komen. Ik denk meer hoor, dit jaar zelfs. Minder overheidsgeld misschien, maar gelet op de sponsors die ik lees in het programmablad... zijn er nog grote jongens genoeg toch te vinden in Nederland voor de kunst. Ja, en dat, dat, dat sowieso. En voor ons is het dus echt niet minder geworden. Hè. Er is iets van afgegaan. Wij zijn natuurlijk naar het fonds gegaan. En dit, uh, nou, maand geleden kregen we ook te horen dat we extra subsidie kregen in de kader van jonge makers. Nou, vertellen we het er bij elkaar op. Dan zitten we in ieder geval weer op het niveau zoals we bij OCMW uh, zaten. Nou, en daarmee kunnen we doorgaan. Uitdaging extra, Alex Malms. Ja, Natuurlijk, je moet altijd met de middelen die je hebt het beste proberen te maken. En vooral ook je kwaliteit bewaken, dat is heel, heel belangrijk. Omdat het publiek geeft natuurlijk geen boodschap aan, het is iets minder omdat er minder geld is. Dus denk ik dat artistieke keuzes ook scherp moeten gemaakt worden. En dat wat je doet, dat je dat maximaal probeert neer te zetten. En er is nog veel te winnen in Zeeland. Ja, kijk, wij bestaan nu 13 jaar. Dus wij zijn nog eigenlijk pioniers. Wij zijn nog een heel jonge instelling... En uh, er is natuurlijk nog heel veel publiek te veroveren. Dat doen we met dit festival en dat doen we tijdens het jaar met reizende producties. Die ook in de kleinste dorpen spelen. En uh, in die pioniersgeest is het eigenlijk wel heel fijn werken hier. Ook, ook omdat je het publiek echt nog wel kunt verrassen. Hier zijn ook nog taboes die je kunt overwinnen. Uh, dus uh, theater heeft hier toch nog een andere betekenis zeg maar, dan in de Randstad waar men alles wel al gezien heeft. Oh dus, de directeur van het Nazomerfestival in Zeeland, Henk Schouten. Het is negen minuten voor, half zeven. Je luistert naar het NOS Radio 1 journaal. Doekle Terpstra moest gisteren op het matje komen... bij de voorzitters van de gewestelijke afdelingen van de KNSB, de Schaatsbond. De afgelopen dagen kwam er scherp kritiek op de manier... waarop hij de keuze voor een nieuw ijsstadion heeft gemanaged. Verslaggever Roel Paul was bij het hoofdkantoor van de Schaatsbond. Een doordeweekse avond in augustus. Het is warm. Zelfs op de kunstijsbaan in Utrecht ligt nog geen ijs. En toch zitten er in het gebouw ernaast zo'n twintig mannen te vergaderen over schaatsen. Het zijn de voorzitters van de gewestelijke afdelingen van de KNSB. Het zuiden, Brabant, Limburg, Zeeland. En u? Drenthe. Acht gewesten in totaal. Ze hebben een paar vraagjes aan hun voorzitter, Doekle Terpstra. Ik ben benieuwd uh, wat voor uitleg die geeft. En We zullen ongetwijfeld met elkaar uh, een aantal zaken de revue laten passeren. En we gaan geen mening geven over iets waar we nog niks van houden. Ja, We zijn gewend een open dialoog te hebben met elkaar, dus... Klinkt heel relaxed allemaal. Evengoed is het wel een extra ingelaste vergadering... waarvoor deze vertegenwoordigers all the way uit alle hoeken van het land naar Utrecht zijn gekomen. Het gaat dan ook om belangrijke kwesties. Over een nieuw te bouwen schaatstempel... en over de manier waarop het bestuur van de KNSB dit proces heeft geregisseerd. Slecht vonden slash vinden de gewestelijke voorzitters... Een korte samenvatting. Drie locaties hebben zich gemeld. Zoetermeer, Almere en Good Old Heerenveen. Een commissie kiest IJsdoom Almere. Tijalf Heerenveen overdrooien. Doekle Terpstra wil het besluit uitstellen. De rechter steekt daar een stokje voor. Terpstra blijkt zelf stiekem ook al lang voorstander van Almere te zijn. Boze voorzitters vanavond in Utrecht. We gaan op voor een open dialoog. Dat betekent dat we wellicht vanavond nog zaken te horen krijgen... Ja. waarvan we een andere zienswijze ontdekken dan dat we er op dit moment hebben gehoord. Dan komt er een brommertje voorrijden. Het is de bezorg Chinees, die twee bakken eten komt brengen. Niet echt een zoenoffer voor boze bestuurders. Het is dan ook bestemd voor de schoonmaker van het gebouw van de KNSB... die overigens een glasheldere analyse geeft... Het nieuwe ijsstadion komt in Almere, daar schuilt, het ligt mooi centraal in het land... Heerenveen heeft zijn kansen verspeeld, enzovoort, enzovoort. Dan komen de mannen naar beneden. Ze weten niet hoe snel ze weg moeten klunen. De vertegenwoordiger uit Drenthe brengt verslag uit. Ja, nou, wat eruit is gekomen... We hebben, zoals verwacht, een, een uitleg gekregen over het geheel van de procedure. Vanaf eigenlijk het begin tot, nou ja, dit moment van vandaag. Hele duidelijke uitleg gehad... Een uitleg waarin alle ins en outs van wat er allemaal is voorgevallen uh, aan de orde zijn geweest. Ook de fouten die erin aan de orde zijn geweest, daar is goed en pittig over gediscussieerd. De uitleg blinkt uit in vaagheid. Misschien omdat de voorzitters eerst nog moeten rapporteren aan hun achterban, de ledenraad. Die in een vergadering op woensdagavond uiteindelijk zal beslissen of Terpstra mag blijven of niet. Toch lijkt zijn positie na vanavond weer wat sterker te zijn. Doekle Terstra heeft een heel helder, duidelijk, authentiek, eerlijk verhaal gehouden. Terstra zelf toont zich deemoedig. Misschien wel verstandig, met nog een pittige vergadering en een stemming voor de boeg. Ik ben voorzitter, en ik ben voorzitter in goede tijden en in slechte tijden. En ik ga morgen op dezelfde manier het gesprek aan met de ledenraad. Dus het parlement van de KNSB. En ik ga dan verantwoorden, samen met de collega's van het bestuur... wat er in de achterliggende periode heeft plaatsgevonden. En dan is het in finale zin uiteindelijk aan de ledenraad om te beoordelen... of het bestuur kan blijven en of ik zelf kan blijven. Dat moet dus nog duidelijk worden voor Doekle Terpstra en voor de KNSB. U hoorde een bijdrage van het verslaggever Roelpaal. Het NLS Radio 1-journaal Sport. Er is nog steeds geen Nederlandse tennisser door... naar de tweede ronde van de US Open. Na Robin Haas en Kiki Bertens heeft ook Timo de Bakker... de eerste ronde niet overleefd. De Bakker verloor in drie sets van Pablo Andujar uit Spanje. En alleen Igor Sijsling is nu nog over. Maar die heeft nog niet gespeeld. Dat doet hij vandaag. Grote verrassing kwam uit de partij tussen Victoria Duval en Samantha Stoser. Duval, een 17-jarige qualifier, won in drie sets van Stoser... die het toernooi in 2011 nog won. De wedstrijd uh, eindigde met 5-7, 6-4, 6-4. De waren er van uh, Victoria Azarenka ook en Sarah Irani. Azarenka won met twee keer 6-0 van Diana Feinz En Irani verloor... Ook geen game van Olivia Rogowska. Juist. Van de favorieten kwam Orotje Federa in actie. De Zwitser won eenvoudig in drie sets van de Sloveen Zemla. Novak Djokovic heeft in een vloek en een zucht de tweede ronde bereikt. De toernooiwinnaar van 2011 was in 1 uur en 22 minuten al klaar... met Ricardas Berankis 6-1, 6-2, 6-2. En tenslotte verloren er nog drie geplaatste spelers op dag 2. De Paul Janovic, de Bulgaar Dimitrov en de Spanjaard Almagro. Straks na half negen hoort u meer over de US Open van Marcella Mesca? Schalke 04, hebben we het uiteraard over voetbal, heeft zich ten koste van Paak Saloniki gekwalificeerd voor het hoofdtoernooi van de Champions League. Na de 1-1 van vorige week won Schalke in Griekenland met 3-2. Ook Arsenal gaat naar het hoofdtoernooi, na de 3 0 zeg aan Istanbul op Vennembadje van Dirk Kuyt won Arsenal in Londen ook met 2-0. De judoka's Miranda Wolfslag en Birgit Ente zijn bij de wereldkampioenschappen in het Braziliaanse Rio de Janeiro al vroeg uitgeschakeld. Ente verloor in de tweede ronde van de Braziliaanse Erika Miranda en de Franse Gneto was in de eerste ronde te sterk voor Wolfslag. Ente had de pech dat ze tegen een judoka uit het thuisland moest aantreden. Je weet dat je, als je tegen een Braziliaans speelt dat publiek uh, je op zit te juten. Dus dan, uh, ja, dan moet je wel score maken bijna, wil je van haar winnen, want anders ga je hem gewoon verliezen. Psv. Moet vanavond alles op alles zetten om de groepsfase van de Champions League te halen. Vorige week kwam de ploeg van trainer Filip Cocu in Eindhoven niet verder dan 1-1. Mogelijk is PSV in staat tot een stunt. Trainer Filip Cocu laat op de afsluitende persconferentie blijken dat zijn ploeg in ieder geval vol voor gaat. We gaan uh, onze huid zo duur mogelijk verkopen en echt strijden voor, uh, voor de kansen die, uh, die komen gaan. We zijn hier, we zijn zo ver gekomen. Als je op dit punt bent, ja, dan moet je natuurlijk wel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 Maar het is natuurlijk wel anders uh, spelen in een uitwedstrijd dan in een thuiswedstrijd. Waar je het thuis publiek uh, ook nog uh, met 35.000 man achter je hebt staan. En dat zul je hier niet hebben. En u is nog optimistisch ook over het behalen van het hoofdtoernooi van de Champions League. Nou, ik denk dat wij uh, dat in de eerste wedstrijd eigenlijk hebben laten zien. Waar de kansen tegen hun liggen, waar de ruimtes liggen. En hoe wij tegen ze moeten spelen. We hebben ook kunnen ervaren dat als we even niet opletten... Dat ze heel gevaarlijk kunnen zijn. En ik verwacht eigenlijk uh, ja, een beetje een vergelijkbaar beeld. Het duel tussen AC Milan en PSV is rechtstreeks te volgen... in een extra uitzending van Langs de Lijn vanaf half negen op deze zender Radio 1. Tot zover de sport. Na half zeven een waarschuwing voor Arnhem en de omgeving. Een aardvarken zorgt de komende dagen voor ernstige verkeershinder. Dit is Radio 1. Bijna half zeven. Tijd voor het NOS Journaal. Dat was Lara. Hier is Jan van der Putten. Dank je wel. Goedemorgen. Goedemorgen. Jan. Amerika is er niet op uit om het regime in Syrië omver te werpen. Het gaat erom dat er een antwoord komt op de schending van het internationale verbod... op het gebruik van chemische wapens, zegt de woordvoerder van het Witte Huis. Er zijn steeds meer aanwijzingen dat Amerika een vergeldingsactie voorbereidt. D66 wil dat het sociaal akkoord wordt opengebroken. Fractielijne Pechtold zei in het tv-programma Knevelen van de Brink dat onderdelen van het akkoord een hervorming van de arbeidsmarkt veel te veel vertragen. Hij doelde op versoepeling van het ontslagrecht en verkorting van de WW-duur. De komende maand worden 10.000 jongeren aan een baan geholpen. Daarover tekende Mirjam Sterk en uitzendorganisatie Randstad vanochtend een overeenkomst. Oud-CDA-kamerlid Sterk is in april door minister Asche van Sociale Zaken benoemd tot ambassadeur jeugdwerkloosheid. In Hannover is vannacht een vliegtuigbom uit de Tweede Wereldoorlog onschadelijk gemaakt. De Amerikaanse bom werd gisterochtend ontdekt door bouwvakkers. Het centrum van Hannover werd erop ontruimd. Zo'n 9.000 mensen moesten gisteren hun huis uit. En het weer nog. Vandaag geregeld zon. Maar ook wat stapelwolken. Op de meeste plaatsen droog. En het wordt ongeveer 23 graden. Hoe is het op de weg, John Bakker? Uh, twee files al. Eentje gebruikelijk op de A7 van Horen naar Amsterdam. Bij Purmerend, 2 kilometer. En na een ongeluk op de A16 vanuit Breda naar Rotterdam... tussen knoop het Zonzeel en Randweg Dordrecht, 7 kilometer. De rechter ruisstrook is dicht. Het recht een oorlog met Syrië over... Uh...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 Goedemorgen, het is twee minuten over half zeven. U luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. Er zijn nog geen harde bewijzen, maar de Amerikanen zijn er allang van overtuigd. Het Syrische regime is verantwoordelijk voor de gifgasaanvallen in Damascus. En ook andere NAVO-landen twijfelen er niet over. Een aanval op Syrië lijkt onvermijdelijk. De Amerikanen zeggen er wel bij dat ze er niet op uit zijn... om het regime van Assad te verdrijven. Ik wil duidelijk maken dat de opties die we consideren... niet over het regime change.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 Maar het ziet er naar uit dat er niet meer wordt gewacht op dat rapport. De De VS weet het zeker. Chemische wapens zijn ingezet door het regime van Assad. En de Britten sluiten zich daarbij aan. Het is in chemical weapons. Their gebruik is wrong. De Britse premier Cameron zegt dat de wereld niet moet toekijken wanneer chemische wapens worden gebruikt. Maar ook hij benadrukt dat het niet de bedoeling is om verwikkeld te raken in een oorlog in het Midden-Oosten. de Ook Frankrijk staat klaar om de verantwoordelijke voor de gifgasaanval in Syrië te straffen.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 De Israëlische premier Netanyahu over dat Israël krachtig zal terugslaan als Syrië probeert aan te vallen. De Syrische regering blijft volhouden dat rebellen chemische wapens hebben gebruikt. Het land waarschuwt de VS niet in te grijpen, omdat dat grote gevolgen zou hebben in het hele Midden-Oosten. We laten deze uitzending meer over Syrië natuurlijk. Laatste nieuws krijgt u van Wessel de Jonge. We praten erover met deskundigen op het gebied van diplomatie en uh, krijgsmacht. Twaalf jaar lang ging het bergafwaarts met de muziekindustrie. De cd-markt stortte in, er werd weinig verdiend aan online verkoop. Maar nu is de omzet voor het eerst weer ietsje gestegen. Vooral dankzij de online streamingdiensten. Is er dan toch nog geld te verdienen met muziek? So Wake Me Up, het vaakst opgevraagde nummer via Spotify afgelopen zomer. Alles verandert, het blijft een spannende tijd voor de muziekindustrie. Spannend is ook leuk. Ik, wil, ik kijk naar een industrie waarin je als artiest alleen maar een standaard contract moet tekenen. En plotseling heb je gewoon 43.000 verschillende mogelijkheden om je carrière vorm te geven. Het enige is, het vereist wel wat andere handigheden. Ook zorgen dat je mensen je netwerk hebt. En dat je in staat bent even onderbiedig dat je je shit voor elkaar hebt als muzikant. En dan kan er heel veel gebeuren. Alexander Bates is docent aan de Rock Academy in Tilburg. Hij leert de studenten hoe ze ook geld kunnen verdienen met hun muzikale talent. Dus ik leer ze dingen als management, marketing, boekhouding voor muzici, contractanalyse. Allemaal zaken die je ook moet weten als je succesvol met die muziek je geld wil verdienen. Zijn ze daarmee bezig, die studenten? Het eerste jaar totaal niet. Dan zijn ze echt heerlijk bezig met die muziek en sex, drugs en rock'n'roll. Maar vanaf jaar twee dan zijn ze zeer ambitieus en willen ze ook echt weten... hoe die geld- en waardestromen er allemaal uitzien in de industrie. Voor het eerst in jaren is er weer meer omzet gedraaid en dat is dan vooral te danken aan die streamingdiensten zoals Spotify. Tegelijkertijd we hebben we heel veel kritiek gehoord van artiesten die zeiden... we verdienen er veel te weinig aan. Hoe zit het nou? Per keer dat het liedje beluisterd wordt, krijg je 0,02 cent. Nou, dan mag jij uitrekenen hoeveel je nodig hebt om een pak koffie gewoon in de winkel te halen. Waarom zou je daaraan meedoen? Nou ja, je kan er op twee manieren naar kijken. De eerste is, als je daar niet aan meedoet, ben je er ook niet te vinden. De vraag is dus of dat goed is... je onbekend? Nou ja, dat goed is voor je carrière. Het is ook een marketing tool. Als je Spotify als een radio ziet, kun je zeggen van... hé, hey, wat leuk dat iemand er gebruik van maakt en die krijg ook nog 0,02 cent. Is het dan niet schandalig hoe weinig de artiesten gaan overuit? Ja, dat is een relatief begrip. Ik bedoel, uh, rijk worden van Spotify, dat vind ik heel knap. Maar hoe moet je het geld dan wel verdienen als artiest? Nou, door op een handige manier onder andere te zorgen... dat je een product creëert en een fanbase aan je bindt... met fans die daadwerkelijk in jou geïnteresseerd zijn. Want die hele industrie die ertussen zat... die kan je gewoon eigenlijk omzeilen of voor jezelf gebruiken. Hoe verdien je nou geld aan die fans? Onder andere door ze bijvoorbeeld een ticket te laten kopen voor een concert. Nog gekker, op het moment dat jij leuke YouTube-traffic uh, hebt... mensen die filmpjes bekijken, dan word je daarvoor betaald... de advertentie. Geld verdienen door concerten te geven. De grootste verdiener van het afgelopen jaar, dat was Madonna, die verdiende 95 miljoen euro. Niet zozeer dankzij het album, want dat is niet zo goed verkocht, maar vooral dankzij de wereldtour. En if you een probleem with my ass, is dat op hele kleine schaal voor beginnende artiesten in Nederland ook. De grootste inkomstenbron? Optreden, optreden, optreden? Dat kan. Er zijn heel veel manieren om geld te verdienen. Als bandcoach, als docent, als performing artist. Je moet er iets bij doen. Ja, ja je moet in diverse rollen actief zijn. Denk ik. Dat is wel deel 1. Het tweede deel is, je kan heel goed uitrekenen wat je waard bent. Dat is namelijk het aantal mensen dat bereid is... om jouw entreekaartje te betalen voor je concert. En als je daar vandaan begint, nou ja, dan kan je ook succesvol bouwen. Er zijn zat bands die ook regionaal succesvol zijn, landelijk succesvol zijn. Maar het zijn wel bands die zelf aan de bak gaan. Ik denk en dat ja, doseren wij onze studenten ook. Je bent helemaal niet somber dat niemand meer een cd koopt... en dat er zo weinig geld wordt betaald voor wat je op internet kunt luisteren. Ik ben absoluut niet somber. De muziekconsumptie is verdrievoudigd in de afgelopen tien jaar. Dat is super. En nu zie je dat als je een leuke betaaldienst neerzet... dat mensen bereid zijn te betalen. Het is een geweldige tijd die eraan komt. Alexander Bates van de Rock Academy in Tilburg. Matthijs van der Wiel sprak met hem. Het is vandaag precies vijftig jaar geleden... dat Martin Luther King zijn befaamde woorden I have a dream uitsprak. Die speech was het hoogtepunt van de Mars naar Washington, waarbij blanke en zwarte demonstranten eisten dat er een einde kwam aan de discriminatie van Afro-Amerikanen. En die mars was uitzonderlijk, want het was, voor de verandering is, een vreedzaam protest in een bijzonder gewelddadige periode. 18 days after the March on Washington, Birmingham, Alabama. A bomb exploded in the 16th Street Baptist Church just before a Sunday morning service. Ruim twee weken na de mars naar Washington gaat er een bom af bij een kerk in Birmingham, in de staat Alabama. Dat was een van de steden met de strikste scheiding van rassen. Het was dan ook een van de meest gewelddadige plekken in de tijd van de strijd om de burgerrechten. De bom bij de Baptistenkerk in de 16e straat was geplaatst door de Ku Klux Klan. 15 mensen were injured. 4 kinderen were killed. Een van die kinderen was het zusje van Sarah Collins, die zelf de bomaanslag maar net overleefde. We liegen. We manen de bom en al de tijd. You know, I had to get up and put my makeup on all the time and try to cover those scars that are still around my eyes and my face. Iedere dag wordt ik herinnerd aan de bomaanslag, omdat ik mijn make-up moet opdoen om de littekens te maskeren. You know, when I was in the bomb, I had about 22 pieces of glass in mijn face that they had to remove Ze verloor een oog door de bom die afging vlak voor het begin van de zondagschool. De kerk was een doelwit van fascistoïde blanken omdat die het centrum was van de protesten in Birmingham tegen de rassendiscriminatie That yeah. thing was a ladder in the city of Birmingham We didn't have our rights and we didn't have uh, uh, our rights to try on clothes they were as the clothes but we couldn't try them on we werden erg gediscrimineerd toen. In kledingzaken. We mochten wel alles kopen, maar we mochten niks passen. We just he just uh, had to march and try to get our rights, you know. We mochten de restaurants niet binnen. We moesten wel demonstreren. No matter how many times I have failed the Lord and never keep his love from me. Net als toen gaat Collins nog steeds naar de kerk. En volgens haar dominee is ze een goede christen. Omdat ze haar oog was kwijtgeraakt begon ze op een gegeven moment blanken te haten. Maar toen werd ze gered door de heer en sindsdien houdt ze van iedereen. Collins heeft de dader vergeven omdat ze in de hemel wil komen maar ook omdat ze denkt dat het niet voor niks is geweest, de dood van haar zus. You think that was worth it? Yes, it was worth it. Uh, uh, and I hate that they was killed that way, but I believe when they took those girls' life, they just really let them see how wrong they was. People getting injured just for us to have our rights. Ik vond het afschuwelijk hoe ze omkwam. Maar ik denk wel dat het de ogen van de mensen heeft geopend. Dat het nooit zo ver had mogen komen. Dat die meisjes moesten sterven gewoon omdat ze hun rechten opeisten. Historici geven Collins gelijk. Dat de bomaanslag misschien wel meer invloed op de politiek heeft gehad in de tijd... dan de mooie woorden van Martin Luther King. De bomaanslag was een duw die president Johnson nodig had... om uiteindelijk de Civil Rights Act door te voeren. De wetten die formeel een einde maakten aan de segregatie. Maar Amerika is er nog lang niet, volgens de dominee. It has to a we hebben een lange weg afgelegd, maar we hebben ook nog een lange weg te gaan. Ik wil We hoorden u van Wessel de Jong en we praten vanochtend ook door over die famous words. I have a dream van Martin Luther King. Dat doen we met Chris Quispel, hij is docent geschiedenis aan de Universiteit van Leiden. Elke werkdag wakker worden met het M.O.S. Radio 1-journaal. The best things in life don't come with the price. Forget what they say, cause I know they ain't right. All that I need is you. In the dark, the way she looks back every time that we part, all that I need is you. It is you? Zo heet het, miljonair van Scouting for Girls. We gaan naar John Bakker voor de verkeersinformatie. John, goedemorgen. Goedemorgen, Lara. Je had eerder al wat files te melden. Ja, nog steeds uh, het gebruikelijke beeld op de A8 vanuit Zaandam naar Amsterdam. Voor uh, Osaan 2 kilometer. En na een ongeluk op de A16 vanuit Breda naar Rotterdam... bij knooppunt Klaverpolder nog 4 kilometer. De rijstroken zijn inmiddels wel weer vrij. Maar door die file loopt het ook nog een beetje vast op de A59 van Oost naar zerikzee bij knoop het zonzeel, 2 kilometer. Wat verwacht je voor de rest van de ochtend? Ja, niet te veel aanrijdingen, dan uh, komt het allemaal goed vanochtend. Normaal gesproken zo uh, deze tijd van het jaar rond de 50 kilometer. Nou, gaan we maar vanuit dan. Oké, okay, ja, wij verwachten ook wat problemen bij Arnhem. Uh, vanwege het transport van een aardvarken. Heb jij daar al over uh, Ik heb er nog helemaal niets over gehoord. Ja, tien <laughs> minuten geleden bij jou, maar het ah. rest toch helemaal niks. <laughs> Oké, okay, John, tot later. <laughs> jo. Dan zullen we je eens even bijpraten. Uh, want het gaat inderdaad om een aard, aardvarken. Aardvarken, waar ik al benen zeg: aardvarken. Geen ontsnapt exemplaar uit Burger Zo, Maar de dierentuin heeft er wel mee te maken. Goed. Het gaat om een kunstwerk. En nu hebben we dan ook contact met de uitvoerend kunstenaar, Job Sanzhe. Goedemorgen. Goedemorgen. Wat is dat voor een aardvarken? Het is een uh, feestaardvarken. Een feestaardvarken. van het uh, 100-jarig bestaan uh, van Burgershul uh, hebben zij een uh, kunstenaar opdracht gegeven uh, een uh, kunstwerk uh, te ontwerpen en daar hebben ze Florentijn Hofman uh, voor benaderd en uh, ik heb dat voor hem uh, uitgevoerd. Dus ik ben met Job is dus de uitvoerder van, uh, van uh, dit kunstwerk. Zeg maar. En Florentijn Hofman kennen we dan weer van die enorme Gele eend, die onder andere in Hongkong en Sydney is geweest, hè? Ja, dat klopt. Dat klopt. Dat is erg in de picture op het moment. Ja. En dit is ook weer een groot aardvarken, begrijp ik? Dit is een heel groot uh, uh, feestaardvarken. Uh, hij is 30 meter lang en 9,5 meter hoog. En uh, hij weegt 150 ton. Dus uh, so. is nogal wat. En met een feestmutsje op? Ja, hij krijgt een, uh, een feestmutsje... Uh, uh, op inderdaad vier meter uh, hoog. En waar, waar komt hij te staan straks? Hij uh, komt te liggen in een uh, o, park, liggen, ja. het, een, een, een, een, het Bartokpark in Arnhem uh, Centrum. Uh, daar is een, uh, een, een, een heidelandschapje gecreëerd met, uh, met uh, hei dat getransporteerd is van uh, de zeduwe. Uh, dus uh, ja, hij komt daar op een hele mooie plek uh, te liggen. Ja. Had, had u hem daar niet beter kunnen maken dan? Uh, nou, het is midden in het centrum en uh, het, is een, uh, het is niet helemaal bekend hoe lang die hier mag blijven... ...omdat het een tijdelijke, uh, een tijdelijke plek is die uh, wellicht uh, in de toekomst bebouw, bebouwd gaat worden. En uh, het is zo'n groot uh, kunstwerk. dat het, kon, het was niet mogelijk om dat hier uh, op locatie uh, te gaan maken met uh, spuitbeton en uh, levensoverlast en. En ook uh, het feit dat hij uh, ook weer weggehaald moet kunnen worden. Mm. En dan mogelijk ergens anders. Uh, dat, uh, ja, dat heeft uh, ons uh, ervoor doen besluiten om hem uh, zeg maar deelbaar te maken en op een andere locatie uh, te produceren. Zegt wat heeft u en wat heeft Lorentijn Hofman met aardvarkens, of sowieso met dieren, grote dieren? Ja, uh, <laughs> uh, dat, dat zou u dan uh, Florentijn uh, moeten vragen. Maar, uh, hij uh, ja ja dat dat uh, dat, is dat is meer iets, een vraag voor hem. Het is ja, in ieder geval iets ja. waar u graag aan meewerkt. Ja, het is natuurlijk een fantastisch uh, project om aan uh, mee te werken. In, uh, en ook geweldig dat uh, Burgers Soe zo'n uh, initiatief uh, toont in, in deze. Voor de, ja, de kunst de moeilijke tijden. Want zij financieren dit hele project. Ja, ja. Een, een, groot, een groot gedeelte in ieder geval. Ja. Wat ik me nog afvraag, uh, waar is die van gemaakt, het aardvarken? Uh, het aardvarken is, uh, is gemaakt met uh, spuitbeton. Uh, en daar zit een, uh, omdat het zeg maar, uh, het is opgebouwd uit dertien uh, uit, uh, delen. Uh, plus het hoedje, dus in totaal 14, maar de 13 delen uh, uh, die, die getransporteerd uh, konden worden, die, uh, die uh, hebben daarvoor ook een hele zware staalconstructie nodig die erin zit. En uh, daar overheen ligt zeg maar de huid van, uh, van spuitbeton. Ja, en, en, maar het wordt een stevig ding, dus kinderen kunnen daar ook op klimmen, en volwassenen ook trouwens. Kinderen, ja, dat zou kunnen inderdaad, ja, ja. Oké. Okay. Nou, dan zijn wij benieuwd hoe het er uiteindelijk uit gaat zien in dat park in uh, Arnhem. Ja. Sterker ja. uh, bij, bij het vervoer en het dan weer ja. in elkaar zetten. Ja, we, zijn nu, we hebben net het, het eerste deel uh, geplaatst met de kraan. Dus uh, we, gaan, uh, we gaan van start hier. Nou, succes. Wij zijn benieuwd naar het uiteindelijke resultaat. Job Salzher, goedemorgen. Ja. Bedankt. Oké, okay, dank u het is negen minuten voor zeven. Neem me ook nog even mee naar Nieuw-Zeeland. Groot alarm een maand geleden over besmet melkpoeder uit Nieuw-Zeeland. Vooral in China zorgde dat voor veel onrust. Babymelkpoeder zou de dodelijke ziekte botulisme kunnen veroorzaken. Nou, in Nieuw-Zeeland hebben ze de poeder laten onderzoeken. En wat blijkt? Die gevaarlijke bacterie zit er helemaal niet in. Correspondent Robert Portier is in Australië. Robert, was alle ophef voor niks? Ja, daar lijkt het nu inderdaad wel een beetje op. Uh, er was natuurlijk groot alarm, inderdaad, uh, omdat men uh, dacht dat in uh, de melkpoeder een uh, bacterie voorkwam die botulisme zou kunnen veroorzaken. Uh, daarop liet Fonterra, uh, een van de grootste zuivelbedrijven ter wereld, uh, wereldwijd uh, al die uh, poeders onderzoeken en ook terugroepen. Nou, dat leidde natuurlijk tot veel onrust, met name in China, omdat mensen uh, heel veel geld over hebben voor babymelkpoeder uit Nieuw-Zeeland. Dat staat bekend als heel erg veilig, als heel erg schoon. Uh, en daar was men dus bereid voor extra geld neer te leggen, vooral na het uh, schandaal... Uh, in China zelf, waarbij uh, uh, uh, veel uh, mensen in het veel baby's in het ziekenhuis terechtkwamen... waarbij ook baby's zijn overleden. Nu uh, uh, leidde dat bij Fonterra al tot, uh, tot veel ophef, maar ook bij de Nieuw-Zeelandse overheid. Want de uh, zuivelindustrie in Nieuw-Zeeland is een hele belangrijke industrie. En uh, men vond dus ook dat dit tot de bodem toe moest worden uitgezocht. Vandaar dat, uh, die, uh, dat melkpoeder is uh, uh, onderzocht door het uh, ministerie. En daaruit blijkt nu inderdaad... Dat er uh, wel een bacterie in heeft gezeten. die verwant is. met de bacterie die uh, botulisme kan veroorzaken. die dus, zeg maar, wel in dezelfde familie voorkomt. maar niet die gevaarlijke bacterie, gevaarlijke bacterie zelf. Hm. Ja, Robert, er spelen natuurlijk dan allerlei belangen. grote belangen, veel geld natuurlijk dan ook mee gemoeid. Is het echt goed, eerlijk onderzocht? Van alle kanten bekeken? Nou ja, goed, daar moet je er natuurlijk van uitgaan, als zo'n ministerie komt uh, met de uitslag van zo'n onderzoek... dan moet je ervan uitgaan dat die onderzoeksresultaten op een eerlijke manier verkregen zijn, dat die ook controleerbaar zijn. Um, maar uh, dat neemt niet weg dat er inderdaad wel een enorm belang meespeelt voor uh, Nieuw-Zeeland. Nieuw-Zeeland uh, verkoopt zichzelf in het buitenland onder de slogan 100% pure, dus uh, compleet schoon... Uh, en alles netjes en goed en, uh, en, en goed geregeld. Ja, dat imago liep natuurlijk een enorme deuk op, uh, dankzij dit schandaal. Niet alleen. Voor de babymelkproducten, maar eigenlijk ook voor heel veel andere producten. Vandaar dat uh, het ministerie er veel aan gelegen is om dat imago zo snel mogelijk te herstellen. Ze denken nu natuurlijk, uh, met deze onderzoeksresultaten in de hand, dat ze uh, uh, met recht kunnen zeggen uh, dat er niets te verwijten valt. Dat Nieuw-Zeeland uh, opnieuw een heel schoon land is gebleken en dat uh, business as usual kan worden hervat. Maar dat neemt niet weg dat uh, in een aantal landen nog steeds moeilijk aan de grens wordt gedaan met de producten van Fonterra. Dat er nog steeds uh, met twijfel nu wordt gekeken naar, naar Nieuw-Zeeland. Uh, en dat uh, daar ongetwijfeld bij hoort dat met Argwaan zal worden gekeken naar de uitslag van uh, deze testen. Ja, en de consument maakt het uiteindelijk uit, hè, Robert. Als ze het weer gaan kopen, dan is er niet veel aan de hand. Maar anders blijven ze een slechte naam houden. Ja, zonder meer. En dat is natuurlijk ook direct de reden rond Fonterra... Um, um, eigenlijk nog voordat de resultaten bekend werden... Um, gevraagd heeft om zo snel mogelijk met resultaten te komen. Um, zij hebben op dit moment te maken met uh, een aantal problemen... aan. Uh, ...in de wereld waarbij hun producten worden tegengehouden aan de grens. Zij willen natuurlijk dat uh, de blokkade zo snel mogelijk worden opgeheven. Maar dat wil nog niet zeggen dat mensen dan nou vervolgens uh, direct hun producten weer gaan kopen. Uh, ik weet zelf in ieder geval dat er in Nieuw-Zeeland uh, toch nog veel, veel onduidelijkheid is geweest... ...over welke producten nu wel veilig waren, welke ja, misschien niet veilig waren. Uh, dat blijft natuurlijk toch hangen. Mensen weten nu in ieder geval van bepaalde merken uh, dat daar iets mee is geweest. En dat zal heus nog wel enige tijd kosten voordat uh, zich dat herstelt, als het zich al herstelt. Robert Portier vanuit Australië. Het NOS Radio 1 journaal Media Overzicht. In Rotterdam moeten binnen vijf weken 10.000 werkloze jongeren aan een baan worden geholpen. Dat willen ambassadeur Jeugdwerkloosheid, Mirjam Sterk en uitzendorganisatie Randstad samen bewerkstelligen. Meld het AD. Sterk werd in april door het kabinet als ambassadeur aanpak Jeugdwerkloosheid benoemd. Zij moet bij gemeenten en werkgevers aandringen op werkplekken voor werkloze jongeren. Jeugdwerkloosheid is op dit moment 17 procent en dat komt neer op bijna 150.000 werkzoekende jongeren. Nu, na de vakantie, komen jongeren die net hun diploma hebben gehaald... de arbeidsmarkt op, zegt Sterk. En nu is het moment om de handen ineen te slaan. plan wordt vanochtend in Rotterdam gepresenteerd. Het kabinet heeft 50 miljoen euro uitgetrokken... voor de bestrijding van de jeugdwerkloosheid. We blijven nog even in Rotterdam, in de haven. Want drugsmokkelaars gaan daar steeds agressiever te werk. Ze rijden door gesloten slagbomen, knippen hekken door om bij terminals te komen... om daar dan uiteindelijk drugs uit de containers te halen. Dat zeggen haven- en vakbondsmedewerkers tegen RTV Rijnmond. De drugscriminelen zouden uit wanhoop grijpen naar steeds brutalere methodes. Een paar maanden geleden rolden de autoriteiten een internationale drugsbende op. De drugs komen nog steeds de haven binnen... maar er is niemand meer om ze uit de containers te halen. Sommige drugsmokkelaars zouden veel geld geboden krijgen om de drugs alsnog te gaan halen. En dat leidt tot steeds extremere situaties. Zo ging het personeel van een bedrijf in de haven op de vuist met indringers die op zoek waren naar de verdovende middelen. Het Openbaar Ministerie bevestigt dat Rotterdamse havenbedrijven regelmatig bezoek krijgen van criminelen die op zoek zijn naar de drugs. Naast 6 oprichter Koen van Veenendaal hebben ook twee andere vrijwilligers van het Goede Doelen-evenement, 6, tienduizenden euro's aan vergoedingen gekregen. Werd eerder al bekend? De Telegraaf schrijft er vandaag over dat voorzitter Johan van der Waal van de sponsororganisatie dat heeft bevestigd. Het gaat om Rob S., eigenaar van een managementadviesbureau in Soest. En Gerrit Jan S., eigenaar van een bedrijf uit Amersfoort dat zich richt op de financiële dienstverlening. Beide ondernemers kregen in 2011 respectievelijk een managementfee van ruim 85.000 euro en ruim 34.000 euro. In dat jaar werden ook duizenden euro's reiskosten gedeclareerd. Het geld hebben ze vanuit de organisatie inspire to live opgestreken, evenals oprichter van Veenendaal. Op diverse sociale media verschillende foto's van hoge waterstand in de Indiaanse rivier de Ganges. Volgens de Deccan Herald, Engelstalige krant in de zuid indiase staat Karnataka... er zouden al honderden doden, doden zijn gevallen. En daarnaast zijn duizenden mensen verdreven uit hun huis. En zo'n eh, 300 dorpen hebben last van de hevige overstroming. Nu reist dat in de Deccan Herald dus, een Engelstalige krant. Nou, en voor op de Telegraaf, we noemden het al even uh, de Roemeense agenten. Die komen naar Amsterdam om te jagen op zakkenrollers. Roemeense autoriteiten hebben dat aangeboden. De burgemeester van de Laan neemt dat graag aan. Politie in de hoofdstad bekijkt welke momenten het best zijn... om samen met de Roemeense collega's de jacht op zakkenrollers te intensiveren. Daarnaast is de politie trouwens ook bezig met het verbeteren... van de informatieuitwisseling tussen korpsen in andere Europese landen. Leest u meer over in De Telegraaf en alle andere media die we hebben besproken.